weer vanavond en vannacht toenemende bewolking en minimaal rond 13 graden morgen bewolkt, kleine kans op een bui wat minder warm dan vandaag, maar vanaf dinsdag opnieuw mooi nazomerweer dit was het NOS Journaal Zandvoort heeft het en jij beleeft het, zon zee, Zandvoort en zomerhit dit is de zomer van ZFM met nu Ted Een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of We zijn dit programma geopend met de Sun of Chakra Dance. een gloednieuws idee van Brainscapes Body and Mind Music is dat. En alles uh, helemaal gemaakt door Elenis Scanasi, de sympathieke Amsterdammer. Dan een andere nieuws idee waar we week mee begonnen zijn van Mark Pinkus, Slowly.